Langs de lijn, met Robert Meder. Goedenavond, een van de beste voetballers die Polen ooit heeft gehad, overleed vandaag. Vlody Smolarek speelde acht jaar in Nederland bij FC Utrecht en bij Feyenoord. Is daar de beslissing, Smolarek neemt hem op de borst aan en scoort. We praten zo verder over Smolarek met uh, oud-collega's Martin van Geel en Fouke Boy. We volgen het laatste deel natuurlijk van de Champions League-wedstrijd in Barcelona. En we kijken terug op Abuel Nicosia tegen Olympique Lyon. Morgen is de Europa League aan de beurt. PSV en Fred Rutte spelen dan tegen Valencia. Rutte kijkt er naar uit en denkt niet meer terug... aan die 6-2-nederlaag tegen Twente van afgelopen zondag. Kijk, dat is, al, dat is allemaal directie. Al, al dat soort vragen en al dat soort dingen schuiven heb naar. Je hebt een gevoel, Fred? Ja, maar ik focus mee op, uh, op uh, Valencia. En dat is voor mij het allerbelangrijkste. En het AZ van coach Gert-Jan Verbeek speelt morgen tegen Oudinezen. In de voorbeschouwende interviews ging het vandaag niet alleen over die wedstrijd... maar ook over fatsoen. Volgens mij moet je mensen die zaken bezodemieteren en bedonderen en beliegen... die moet je aanpakken. En daar heeft volgens mij het kabinet ook uh, aangegeven... dat je bij inbraak ook wat meer voor jezelf op moet komen. En ook FC Twente komt aan de beurt. Dat speelt morgen thuis tegen Schalke 04. En nog veel meer tot 11 uur. Dat allemaal in NOS Langs de Lijn. En het is spannend bij Barcelona. Halen ze de zeven of niet, Andy? <laughs> en haalt Messi de vijf, want hij heeft er al vier. Het is ongelooflijk wat die kleine man uit Rosario, uit Argentini allemaal kan. Hij scoorde, het staat 6-0, inderdaad. De eerste set is voorbij. Kijken of ze de tweede set ook nog binnen weten te halen binnen 90 minuten. Uh, hij scoorde uh, 1-0, 2-0, 3-0. De een nog mooier dan de ander. En dan uh, komt er in de tweede helft... Komt, uh, de 3-0 was al in de tweede helft. Komt Tello in het uh, elftal. Een jongen die een paar wedstrijden al heeft mogen spelen... in de competitie voor Barcelona, maar nog nooit in de Champions League. Hij staat koud in het veld. Scoort 4-0. Daarna Messi 5-0. En Tello, weer een Spanjaard dus, scoort 6-0. En die stand uh, staat nu op het scorebord bij Leverkusen. 3-1 verloren ze al thuis. En hier worden ze helemaal weggespeeld door Messi en Co. En wat een genot om naar Messi te kijken. Zo we nu ook weer wat een aanval... Hij stuit dan op de rand van het strafschopgebied. Maar de manier waarop Messi aan het voetballen is... en dan kan het al lang bekeken zijn, al eigenlijk voordat de wedstrijd begon. Maar die toeschouwers die komen om Messi te zien. En die hebben Messi gezien. Vier keer scoort hij. Hij staat nu voor Barcelona dit seizoen alleen al op 47 doelpunten. En als ik goed geteld heb, op 227 uh, in totaal voor uh, Barcelona. En het record, en dat staat al een hele tijd, is 235. Dus daar Komt hij nu al, terwijl hij nog zo jong is, heel dichtbij in de buurt. Want hij is nog geen 25. Het is onwaarschijnlijk deze Messi, wat hij vandaag weer laat zien. Nu ook. Even een paasje naar de rechterkant. Naar Daniel Alves. Alves met de voorzet. En komt daar dan de 7-0. Nee, de keeper zit ertussen. Arme Bernd Leno, die er al zes achter zijn oren heeft. Hij kan nu de bal pakken voordat Pedro gevaarlijk kan worden. 6-0. We zitten nog, nou wat hebben we, kwartier. Nee, 20 minuten in de tweede helft. Goh, een zet op de tien in Indy. Oh, het zou toch wat wezen? Ja, wow, zielige. Bijna meeleden bij een, een meelijden met leven koezen. Ja, ze zullen de, de hoofdpijpppoeertjes wel klaar hebben. Nou nou. Goed, die andere wedstrijd, Apel Nicosia tegen Olympique Lyon. Daar is het ongemeen spannend. De grote verrassing van de Champions League. Apel Nicosia staat nog steeds met 1-0 voor tegen Olympique Lyon. De uitwedstrijd werd 1-0 voor Olympique Lyon. Of de heenwedstrijd, zo, zo u wilt. Dus als het zo blijft, wordt het verlengen. Maar ook daar is het natuurlijk nog niet afgelopen. Het gooit 10 tien over tien. En die houtkamp. Barcelona op weg naar de tien. Nou, ik denk niet dat het zover gaat komen. 6-0 is al mooi. Uh, vier man Messi. Nou, natuurlijk even opgezocht hoeveel spelers er ooit vier keer in een Champions League wedstrijd scoorden. Zijn niet zoveel. Gomis deed dat. En daar weet Ajax alles van. In die uitwedstrijd van Olympique Lyon tegen Dynamo Zagreb. Die 7-1 waar een aan zat. Die Gomis scoorde vier keer. Messi zelf scoorde bij Barcelona Arsenal in 2010. Vier keer. Uh, uh, Shevchenko heeft het gedaan zo van AS Monaco een hele tijd geleden in 2003. En twee Nederlanders. Marco van Basten, AC Milan bij Milan tegen Götenborg. Dat werd 4-0. Vier keer Marco van Basten. Toen was het nog Europa Cup 1. En Ruud van Nistelrooy. Manchester United Sparta-Praag. 4-1 in 2004. Ook hij scoorde vier keer. En Messi mag in dat mooie rijtje met van Nistelrooy en van Basten staan. Ja, het publiek is helemaal uitzinnig hier in uh, Barcelona in Naukamp. Want ja, je denkt van tevoren heb ik een kaartje gekocht. Dan is het 3-1 voor Barcelona. En dan spelen ze thuis. Dan kan er maar één ding gebeuren. Dat is dat er mooi gevoetbald wordt. Nou, er wordt fantastisch gevoetbald door heel Barcelona. Uh, het is uh, alles raak ook. En nu is het weer vanaf de rechterkant uh, balbezit voor Barcelona. Messi zoekt weer zijn plekje op. Zo in de buurt van het Er Wordt uh, niet aangespeeld. Nu wel. Kreeg, krijgt de piquet de bal terug. Speelt hem weer naar Messi. En Messi dartelend. De flow wordt hij ook wel uh, genoemd. Nou. Dat liet hij ook zien. Maar dan wel een vlo met een uh, goud linkerbeen. <coughs> en een uh, perfect neusje voor het doel. Fabricas speelt de bal even breed. En dan gaat het zo lekker rond het strafschopgebied. En maar zoeken naar dat ene kansje. Dat ene kleine kansje. Messi tussen drie man. Heeft nog altijd bal bezit. Er speelt hem dan weer eventjes uit het strafschopgebied. Het is genieten. Ondanks de 6-0. De Barcelona voorstelt. Nou, er komt daar nog 7. Als de bal voor het doel komt. Nee, de keeper zit er weer tussen. Bernd Leno. Die het helemaal niet zo slecht doet hoor. Maar ja, het is gewoon heel lastig voetballen voor Bayern Leverkusen. Tegen een team dat zo opdrijft is als Barcelona kan ze in de competitie zijn verkeken. Maar één oog hebben ze heel erg gericht op maar één ding. Het winnen van de Champions League. Apollon Nicosia tegen Olympique Lyon staat nog steeds op 1-0 in het voordeel van Apollon Nicosia. Dus dat betekent dat ze daar nog steeds op koers liggen voor een verlenging.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 Goedenavond. U maakte uh, Smollerijk mee in zijn begincarrière. Hè? En we hebben contact met uh, Foukeboy. Goedenavond. Goedenavond. Technisch directeur van Utrecht. Die meemaakte aan het einde van zijn carrière bij, uh, bij FC Utrecht. Uh, mag ik met Bart van Geel beginnen? Hoe zou je hem willen herinneren? Hoe, zou je, hoe herinner je hem? Laat ik het zo zeggen. Nou, ik herinner hem als een uh, fantastisch uh, man, een hele open man, uh, een echte voetballiefhebber. Ja, hij, hij kwam wel uh, ook al een beetje in zijn nadagen naar, naar Feyenoord van eindrucht Frankvoort. We kwamen op hetzelfde moment in de zomer van 88 naar Feyenoord. Ik denk dat hij net uh, een jaar of 1, 32 was. Maar gewoon een hele amabele man, een gewone jongen. Wij keken een beetje tegen hem op. Hè. Groot Pools International, uh, had in 1982 inderdaad WK gespeeld, furoren gemaakt. Maar het eerste wat hij zei was van uh, noem mij maar Smolli en ik ben een van jullie. En het, en het was ook een van ons. Dus dat was een, gewoon een fantastische uh, speler, maar gewoon een hele normale jongen in de groep. Ja, Fouke, dus jij hebt hem meegemaakt aan het, uh, ik zei al, aan het einde van zijn carrière. Tot, uh, in, nou, tot wanneer was dat precies? 96, uh, huh? 95, 96. Ja, dus toen was je al eind 30? Ja, ja, ja, ja. ja. Ik, uh, het was uh, voor mij ook einde carrière, zo'n beetje. En, uh, maar goed, uh, ja, hij was een jongen die ook uh, vooral in de kleedkamer uh, aanwezig was. En uh, uh, net wat Martin zegt, noem hem maar smolly. Uh, zo, zo noemde iedereen hem ook. Hij was niet een jongen die uh, van de blabla -bla en, en uh, op de voorgrond wilde treden, maar. Uh, als het over voetbal ging, dan, uh, dan duurde het heel lang en dan zat je altijd met elkaar langdurig te praten. Hij uh, was echt een liefhebber, uh, persang. En uh, een grootheid als als uh, in zijn land, absoluut. En uh, met veel ervaring en ik vond het ook een groot mens. En uh, dus ja, uh, ja, het is wel bijzonder dat het nu uh, daar, dat daar een einde aan is gekomen. Omdat hij zijn ervaring en zijn passie die, die hij uh, ook heeft voor het, uh, voor het voetbal, want dat had hij ongelooflijk veel. Ja, en vooral met jonge spelers, want dat heb ik ook gezien toen. Ja, de, dat vond hij leuk om het over te brengen, zijn ervaring ja. uh, doorbrengen naar de volgende generatie en ja, dat, dat stopt nu. Ja, hij is jarenlang nog jeugdtrainer geweest hè, bij Feyenoord. Ja, ja, ja, en dat verbaast me niet, want dat paste echt, uh, dat paste echt bij hem, want dat, uh, daar lag ook, ook zijn, zijn passie. En dat vond hij leuk, uh, daarmee werken. En uh, ja goed, uh, ik denk dat Martin misschien daar nog wat meer over kan zeggen. Ja, want Martin, als hij jeugdtrainer is geweest, dan heeft hij in die periode waarschijnlijk ook veel grote Feyenoorders... Hè, die, nu, die nu of in het eerste spelen of al naar het buitenland zijn uitgewaaien... Uh, ja. die, die heeft hij onder zijn hoede gehad. Ja, absoluut. Hij, vele jaren is hij uh, bij Feyenoord jeugdtrainer geweest, ook individueel. Trainer, dus een techniek trainer, veel met, met, met die jongens individueel, individueel aan de slag. Net wat vroeger zegt om zijn ervaring en zijn kunde over te brengen. Ja, daar, daar leefde hij niet voor. Het was een, een voetbaldier die, die, die voetbal at en, en dronk en, en daar continu mee bezig was. Ja, fantastische man. En ik ben er enorm van geschrokken vandaag, van het, van het bericht dat hij dat er niet meer is. Ja, wij waren op zoek naar wat fragmenten. Van uh, Smolarek uh, En toen kwamen we toevallig een fragment tegen... waarin jouw naam ook nog valt. Uh, Martin, luister mee. Okay. Valken draait zich vast tegen Martin van Geel. Die ontvangt terug van Lokhof. En daar is de treffer van Smolarek. Ja, uh, uh, ik durf bijna niet te vragen... maar weet je nog wanneer het was? <laughs> Nee, ik denk tegen het PSV. Ik denk tegen het PSV. Nee, ik zal je helpen. Nee, ik zal je helpen. Dus zo, het was de uitwedstrijd tegen Sparta. 3-1 winst voor Feyenoord. In, uh... Oh, bij Sparta. <laughs> Volgens mij scoorde Smallerik daar drie keer. Het was op het eind van het seizoen En uh, met, dat, uh, met die wedstrijd uh, bewerkstelden wij uh, Europees voetbal. Uh, mijn herinnering. En ik dacht dat ik drie keer scoorde. Want het was ook een, uh, een fantastische speler die een, uh, enorm slim was. Uh, die enorm veel gog had. Uh, wist waar de bal viel. Wist waar dat hij moest lopen. En uh, ja, ik kon het ook geweldig met hem vinden. Hij speelde altijd een linie voor mij. We waren alle twee wel uh, linksbenig. Maar we voelden elkaar vanaf het eerste moment eigenlijk blindelings aan. Omdat. Uh, alle twee ja, een, een redelijk inzicht in het spelletje hadden. En hij was, uh, hij was enorm slim. Weet je nog uh, to toevallig hoeveel Fijno destijds heeft moeten betalen voor Smallarek? Nee, dat weet ik niet. Dat weet Hans Krijs Senior. Die heeft ons eigenlijk samen gehaald. Uh, een aantal andere spelers die ook in die zomer kwamen waren z zal, op, ik, van, zal ik Zal op, ik het je op, zeggen? Ik weet het niet. Nee. 450 Mark en twee autobusjes. Nou, ik heb dat nog nooit gehoord. Ik heb dat nog nooit gehoord. Maar nou, oké, okay. als je dat zegt, dan, uh, dan zal dat wel. Ja, 400, zei ik 450 mark? Of oh, 450.000 mark, sorry. Nee, dat. dat uh, nee. ja, ja, ja. Uh, Foeken, jij hebt ook met hem gespeeld bij, uh, bij uh, Utrecht. Herken je een beetje wat Martin zegt? Slim? Ja, nee, nee helemaal. helemaal. Uh, maar ik denk ook, uh, wie ook uh, spreekt over hem... Uh, die zullen allemaal hetzelfde beeld geven. En dat, uh, ja, dat zegt eigenlijk genoeg over, uh, over Lodi. Ja. Ja. Hij wordt door Peter Houtman ook een, werd hij vanmiddag, hoorde ik op Radio 1, een uh, ondeugende jongen genoemd. Hij ja. ken, je, ken je dat ook in de kleedkamer nou, of daarbuiten? Nee, buiten? nee, nee, hij, on, hij was ondeugend. Hij, hij, hij, hij wilde absoluut niet op de voorgrond kreken, of, uh, dat, had hij, dat, dat had ik al verteld, maar uh, nee, hij was wel ondeugend. Hij vond grapjes leuk en uh, geintjes uithalen, daar was hij ook voor. Uh, dat, ja, het was wat dat betreft ook wel een, een aanjager, hoor. altijd humor. Hm. Altijd en, proiekt, heb je een voorbeeld bij de hand of niet? Huh? Heb je een voorbeeld bij de hand of niet? Ja, nee, sorry, ja, leuk dat je daarover begint. Simon Kismak was trainer, wij speelden gewoon uit de Ajax. en um, wij speelden beide niet. Maar uh, uh, we hadden een, de dag van de voren een hotel uh, uh, vlakbij uh, vlak de kust en uh, het was redelijk uh, mooi weer. Ja, als we middag slapen, dat soort dingen, dat, dat, dat deden we eigenlijk al niet meer. Ik sliep bij hem op de kamer en er waren, twee, drie, er waren drie spelers, die hadden lichte lasten, lichte klachten enkels en, en hadden, hadden ze besloten om dat die maar uh, uh, aan het strand, in het water, in het, vooral in het zeewater en door het zand te lopen, want dat was goed en uh, nou ja, prima, maar ja, dat, dat, dat wij ze zeggen, nou, nou ja, ik heb eigenlijk wel, het is eigenlijk best wel leuk, dus, ja, dat is ook wel leuk om mee te gaan. En, maar er stond een bus klaar om de spelers mee te nemen. Wij, euh, wij zijn eerder de bus ing, ingekropen, heel snel. De bus is naar, naar de kust gegaan. Wij meelopen, fantastisch weer. En, uh, dus ja, wij een beetje op het strand en in het water. En uh, uiteindelijk terug weer naar het hotel, uiteraard. Het uh, uh, uh, uh, uh, uh, leek wel of Simon iets aan zijn, uh, aan zijn water voelde. Maar uiteindelijk, uh, de buschauffeur deed de deur open. En er kwamen er weer drie uit, zoals het betrof. En wij lagen gewoon lekker op de grond en uh, tegen die chauffeur van deur dicht en doorrijden. Nou, dat gebeurde uh, en een kilometer verder werden we er weer uitgezet en wij door de bosjes terug naar het hotel. En uh, alleen ja, wij hadden niet in de gaten dat, uh, dat Simon uh, wat meer geduld had dan, uh, dan hadden we hadden verwacht. Dus we waren, we waren op het daad betrapt en, en goed, we hebben onze excuses aangeboden, maar. Ja, de, daar deden we vrij gemakkelijk over en uiteindelijk uh, uh, hebben, we, uh, hebben we ons vlies genomen. Ja, kortom een, uh, een man met uh, gevoel voor voetbalhumor. Een uh, ja. amabel mensen, dat heb ik ook gehoord. Slim, slim in het veld. Ja, uh, slimme, slimme speler, hele, hele slimme speler. Nou, Martin Vergeel en Fouke Boy, Jullie hebben toeval wel allebei met ze gespeeld. Het toeval wil dat jullie nu allebei technisch directeur zijn. En het grote toeval wil dat het ook nog eens een keer dit weekend Feyenoord tegen FC Utrecht is. De twee clubs waar hij in Nederland voor heeft gespeeld. Uh, ik kan me voorstellen dat er iets uh, voor hem wordt gedaan bij de wedstrijd. Martin, wat zijn de plannen ja. tot nu toe die uh, tot nu toe bekend zijn? Nou, wij gaan uh, zeker uh, één minuut stil te houden dat we uh, uh, absoluut uh, met, uh, uh, daar gepast op, op terugdenken op, uh, op Lodi. We zullen met, uh, met rouwbanden spelen en uh, ja, we zullen daar uh, zeer gepast uh, aandacht aan geven natuurlijk. Want uh, een, groot, uh, een groot mens, een groot speler is, uh, is van ons heen gegaan. En uh, inderdaad, het toeval fijn dat Utrecht uh, tegen elkaar, Nou, daar zullen we beiden heel, uh, heel goed bij stilstaan. Ja, voegen de, de supporters gaan ook wat doen, denk ik? Ja, ik denk dat dat ook in goed overleg met Feyenoord gaat. Want uh, als het gaat om spandoeken, dan moet je dat goed met elkaar afstemmen. En, uh, ik, ik kan me voorstellen dat onze, onze supporters uh, daar ook iets willen laten blijken. En, uh, dat, dat, zal het beste in, uh, dat zal in goed overleg prima gaan. Wij gaan ook met, uiteraard met rouwbanden spelen. Alhoewel ons, uh, ons uitschut uh, zwart is, zou je dat niet echt uh, goed kunnen zien. Maar het gaat om het gevoel. En uh, uiteindelijk, ja, uh, wij spelen tegen elkaar... Uh, maar we treffen elkaar ook in de gezamenlijke uh, belangen en dat is Vlody Smolenrecht. Dus uh, het gaat weer om de keiharde punten in die wedstrijd. Maar uiteindelijk denk ik toch dat uh, in de aanloop en ook uh, de wedstrijd uh, voorhand in teken van Vlody Smolenrecht zal, ga, zal gaan. En ook het respect naar hem. Ja, een ja. Feyenoord uh, tegen Utrecht in de geest van Vlody, laten we het dan zo zeggen. Absoluut. Dank jullie wel, allebei. Martin van Hallo. Geel van Feyenoord en uh, Fouke Boy bij de technisch Dankjewel. directeur. Okay. Goed, vijf voor half elf. Terug naar de Champions League. Terug naar Barcelona. Goatje erbij. En die ook nog niet. Nee, nog niet Robert. Ja, ik denk dat ze het nu ook wel mooi vinden. Je hoort het op de achtergrond. De Catalanen hebben het bijzonder naar hun zin in het stadion. En er worden natuurlijk alle registers open getrokken. Om te kijken, hebben ze ooit eerder met zes of meer doelpunten verschil gewonnen. Barcelona, ja. Maar niet in de Champions League. Twee keer. Eén keer in 1995 werd er van Apuel Beersheva met 7-0 gewonnen. En één keer van Matador Puchov in 2003 in de UEFA Cup met 8-0. Nou, 6-0 is het nu. Nog een minuutje of 7 te gaan in deze wedstrijd. Barcelona is geweldig bezig. Tello heeft de avond van zijn leven. Dat is een invaller. Hij scoorde meteen en hij scoorde meteen voor de tweede keer in zijn debuut in de Champions League. Nog nooit heeft een debutant in de Champions League twee keer of meer dan één keer gescoord. En dat is dus leuk voor deze Tello. Twee keer Tello, vier keer Messi. Lionel Messi onwaarschijnlijk. En mocht u de doelpunten nog een keer willen zien, doe het. Ze zijn allemaal even mooi. Kwart voor elf op de Nederlandse televisie te zien... in de Studiosport in een Champions League-uitzending... We hebben veel vragen gekregen waarom we die wedstrijden niet uitzenden. Dat heeft met rechten te maken. We mogen gewoon nog niet alle wedstrijden uitzenden. Volgende week wel, heb ik begrepen, twee wedstrijden live op de Nederlandse televisie. Apuel Nicosia tegen Olympique Lyon. Manduka na negen minuten 1-0. Daar staat het nog steeds 1-0. Dat betekent dat het uh, nog steeds op verlengingen aangaat daar. Oh. Ik hoorde er van niet gaan. Ik ja, ja. ja. Oh, oh, oh, oh. Ik hij is mooi slagroom. en hij is van Messi. Slagroom, slagroom in de 85ste minuut. De vijfde van Lionel Messi. jongen, 7-0. Dit is echt ongelooflijk. Nog nooit heeft een Duitse ploeg met zoveel verschil verloren. Weer de Bremen twee keer, een vijf doelpunt, uh, verschil, Maar 7-0. Vijf keer Messi... Twee keer Tello en deze ook met links. Heerlijk geschoten, beetje halfhoog. En dan zo een keeper kansloos laten. Oh, die arme Bernd Leno, de keeper van Bayer Leverkusen. Zeven keer geklopt en even in de herhaling. Hij krijgt hem, kijkt, ziet en paast hem langs de paal. Kansloze keeper, 7-0 Barcelona, Bayer Leverkusen. Nu wel Shakira en Carlos Santana helemaal waarschijnlijk. Met illegal...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 Best. I hope you get along. But you don't even know the meaning of the words I'm sorry. zegt Carlos Santana en Shakira en illegal Barcelona en die... Nee. Oh, Tello bijna voor zijn headtrick. 7-0. Ja, hij heeft aardig wat dingen op zijn armen geschreven. Die 20-jarige Spanjaard ingevallen. Twee doelpunten. Maar Messi heeft er dus al vijf. En voor zover ik heb kunnen nagaan... is er nog nooit een voetballer geweest... die vijf keer gescoord heeft in de Champions League. Dus daar is hij ook weer uniek in. Overigens, Robert, weet je nog die vorige wedstrijd in Leverkusen... dat er bijna ruzie werd gemaakt... wie het shirtje mocht ruilen met Messi? Daar heeft hij een oplossing voor gevonden... Ja. Veilig geloof ik niet. Nee, hij, heeft er een elf doel. In, hij oh, laat maar. er nu elf in de kleedkamer brengen. Elf shirtjes met Messi erop. Dat gaat niet meenemen. Maar de vorige ja, die die werd werden verkocht voor een goed doel of zo? Ja, nee, die moesten ze inleveren. Katledge en wie was die andere? Ik geloof Tobrak. Die hebben toen uh, allebei een shirtje van Messi gekregen. En uh, daar was Rudy Vuller zo boos over... dat, dat, dat er bijna gevochten werd om een shirtje van Messi. <laughs> dat hij heeft gezegd, inleveren die boel. En die gaan we veilen voor het goede doel, inderdaad. En nu heeft Messi uh, er persoonlijk voor gezorgd en beloofd dat hij... Die... Het maar weet je, ja, weet je, ik snap het ook niet. Je, op de ramblas kan je ze echt bij bosjes kopen gewoon. Ja, maar uh, je Barcelona. wil dat shirtje van Messi zelf. Ja. Ah, ja, ja. Daar zit het zweet van Messi. Daar <laughs> zitten vijf doelpunten ja, in. Snap Zeker ik. vanavond. Ik wil hem <laughs> ook wel hebben hoor. Oh, mooie oh. goal. Prachtige goal van de invaller Karim Bellarabi. Ja, hij juicht niet eens. Uh, 7-1. Ik kan me voorstellen dat hij niet juicht, maar de goal is heel vrij En zo, ja, keurig, netjes. Ik vind dat het ook wel een beetje hoort dat je een doelpuntje mag maken. Ja, de Robin Doet, de trainer, die wordt een beetje getroost ook. En is natuurlijk best wel blij met dat ene doelpuntje, maar wat een doelpuntje. Af... Oh, afgang niet. Het is gewoon geweldig op Barcelona tegen Bayer Leverkusen. Dat dat weggespeeld wordt door Messi en co. En dan is het toch leuk dat uh, zo'n invaller, Karim Belarabi, nog een doelpuntje mag maken. Het is uh, 7-1. En daar zal het waarschijnlijk wel bij blijven. Want we krijgen één minuutje extra tijd. Nou, scheidsrechter zal elk ogenblik op zijn fluitje gaan blazen. Sven-Odvar Meun. En uh, die zal uh, ook zeer zeker terugdenken aan een gedenkwaardige avond... waarin Messi vijf keer heeft gescoord. Hm. Tello twee keer en Bella uh, Bellarabi één keer. Maar vooral die vijf van Messi. De een nog mooier dan de ander. Meun gaat kijken en fluiten en zegt het is mooi geweest. Nee, nog niet. Hij uh, laat nog even doorvoetballen. Zou ik even ik ge... zeggen wat Wayne Rooney net heeft uh, getwitterd? Nou, daar uh, ben ik benieuwd naar. Messi is a joke for me the best ever. Ja. Dat is getekend. Ja. Wayne Rooney. Ik, uh, en dat uh, wil wat zeggen, als uh, Rooney toch zelf geen misselijke voetballer... zoiets over het uh, kleine manneke uit uh, Rosario zegt. En daar heeft hij ook helemaal gelijk in. Deze man heeft vanavond weer laten zien, voor de zoveelste keer... hoe goed Messi is. En een... Keurige, bescheiden, aardige jongen. Prachtige voetballer. Meun laat uh, lekker doorvoetballen. Die denkt, uh, ik uh, ga gewoon nog even door een paar minuutjes. Uh, ik ben er nu toch. En dan probeert Keita de bal onder controle te krijgen. Dat natuurlijk ik niet, de bal gaat over de achterlijn. En uh, het publiek blijft uh, vooralsnog allemaal zitten. <laughs> ja, het was wel grappig dat er nog even op de bank bij Bayer Leverkusen... Uh, geglimlacht, meer gegrimlacht werd naar dat doelpunt. Want ja, 7-0 of 7-1. 7-1 staat iets. Op de achtergrond horen wij het fluitje van de heer Meun. Het is afgelopen. Barcelona, Messi, wint met 7-1. Vijf keer Messi. De andere wedstrijd tussen uh, Apelwijn, Nicosia en Olympique Lyon... die is ook bijna afgelopen. Nog steeds 1-0 daar voor uh, Nicosia. Nou, het is, uh, nee, het is nog niet afgelopen. Lyon won de eerste met 1-0. Dat betekent dat als de scheidsrechter zo af dat ze dan daar gaan verlengen. In Italië werd er gewoon in de Serie A uh, doorgespeeld. Drie inhaalwedstrijden vanavond. Bologna tegen Juventus 1-1. parma Fiorentina 2-2. En Cesena tegen Catania 0-0. Milan 26 gespeeld, 54 punten. Juventus laat dus punten liggen. en staat op 52. Lazio derde met 48. Udinese 46 op de vierde plaats. En Napoli heeft er 43. In Engeland één uitslag in de achtste finale van de FA Cup... Tottenham Hotspur tegen Hutch uit de derde divisie. werd 3-1. Moeizame overwinning voor de Spurs. Inmiddels bij Apuel Lyon is er eraf 1-0 gebleven door die goal in negende minuut van Banduka. Dat betekent dat ze daar dus gaan verlengen. Go home without you van uh, Maroon 5. PSV speelt morgenavond zijn eerste wedstrijd... in de achtste finales van de Europa League in en tegen Valencia. PSV-coach Fred Rutte kan weer beschikken over Kevin Strootman. De internationaal ontbrak afgelopen zondag... wegens ziekte nog in de met 6-2 verloren thuiswedstrijd... van de PSV tegen FC Twente, u weet het waarschijnlijk. In Spanje wacht PSV na die blamage tegen Twente een loodzware klus. Verslaggever Roland van der Gier die sprak aan de vooravond van die wedstrijd... met de coach van PSV.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 Zeg maar in, in ontspallen en in zo'n manier van spelen. Je moet heel erg verantwoordelijk zijn voor je, voor je taak die je binnen het team hebt. Ga je ook mensen verantwoordelijk stellen voor die 6-2? Of zo ga je eh, daar ook maatregelen optreffen in het elftal van morgen? Nou, kijk, als je dat, uh, dat zou doen, dan zou ik het bijvoorbeeld... Uh, ja, een stuk of acht, negen spelers daar... Uh, en, uh, is ook een, uh, ik noem het ook een beetje paniekvoetbal. en uh, Dat moet je denk ik ook niet doen. Moet gewoon dicht bij jezelf blijven. Ja, dat denk ik wel, ja. ja. Het is je heel veel gevraagd. Ik weet ook dat je er niks over wil zeggen, maar ik moet het aan je vragen. Uh, hoe heb je de afgelopen dagen beleefd? Nou ja, kijk, ik, ik kan heel goed schakelen in de zin van: uh, ik ben professional en, uh, en professionals moeten altijd hun verantwoordelijkheid dragen en die draag ik ook met, met de vol, volle overtuiging. En uh, dan kun je. Kun je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 Hallo Robert, goedenavond. Ja, en, um, hoe, hoe is de sfeer bij PSV? Hebben ze de knop een beetje om kunnen zetten? Nou, ik denk dat het spelers goed dat het wel gedaan heeft. Ik denk dat Rutte dat ook wel gedaan heeft. Als je de training vanavond zag, dan uh, dat was het een nou van vol beleving. En, en lijkt het erop op dat, dat er eigenlijk niks gebeurd is. Dat er zal toch wel wat, uh, wat uh, gebrek aan vertrouwen zitten in, uh, in de groepen. Men zal hard hebben nagedacht. Maar om nou te zeggen dat er echt een gaststemming heerst uh, bij PSV uh, in de selectie... Nee. Rutte wordt ook een beetje naar voren geschoven... om die klap een beetje op te vangen, heb ik de indruk. Heb jij dat ook? Nou ja, dat is natuurlijk ook het makkelijkste. En uh, ja, weet je, we hebben het natuurlijk van de week uitgebreid over gehad... dat uh, de relatie tussen PSV en Rutte uh, optimaal is... en dat hij dat al geruime tijd niet is. Dat is duidelijk. En uh, PSV en uh, getenten leek een stok te zijn om, uh, om Rutte mee te slaan... dat is uiteindelijk niet gebeurd. Dus laten we zeggen dat ze, dat ze elkaar gedogen... maar dat uh, hm. de directie... En ook ...op Rutte heeft afgeschoten en niet op de spelersgroep, dat is wel duidelijk. Ja. Uh, Rutte wilde niet ingaan op de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Dat hebben we uh, wel gehoord, dat draait hij een beetje omheen. Heeft iemand anders van PSV wel iets uh, gezegd? Ja, niet in de microfoon, maar Kenny Sanders, de directeur... ...die wilde wel maar veel aanbrengen uh, nog wel even wat zeggen... Uh, ...tegen de verzamelde pers bij de uh, bij... ja, Omdat er natuurlijk toch uh, na de reactie die maandag op de website is gepubliceerd... Uh, ...meer vragen waren eigenlijk dan dat de antwoorden waren gegeven... Ja, voor alle duidelijkheid, ze hebben excuses aangeboden richting de supporters, hè? dat bedoel je. Ja, ja. en uh, er en, uh, werd we beslissingen nemen op het, uh, op het juiste moment. En uh, die beslissing kan nu niet genomen worden. Kijk, en als je het heel vrij vertaalt, komt het er eigenlijk op meer van uh, ja, het vertrouwen in. Maar we hebben ook geen persoon die het op dit moment kan overnemen en die het tijd kan doen keren. Dus gaan we verder met een, uh, ja, dan haal ik weer dat woord erbij, elkaar gedogen. En kijken we hoe ver we kunnen komen. Nou, we hebben vanavond gevraagd ja, waarom wordt er toch maar geen 100% uitgesproken in, in de trainer. Nou ja, dat heeft hij dan vanavond, nou ja, na veel feiten wel gedaan, misschien een beetje om de goede vrede te bewaren... en de rust te doen terugkeren in Eindhoven. Hij heeft niet gezegd, wij staan volledig op Fred Rutte... maar hij heeft gezegd, uh, wij gaan een belangrijke periode in... en wij achten het team dat er nu staat, de spelers en de geluidstaf... goed genoeg om die periode succesvol door te komen. Nou, mm. dat is... Worden. ...daarmee geeft hij dus wel een soort signaal af van nou ja, er is enige steun... ...maar het komt niet heel overtuigend over. En nou ja, daar moeten ze het op dit moment maar mee doen. Verder hij, want er is natuurlijk ook nog zoiets van aan het begin van het seizoen... ...heeft hij gezegd, ja, uh, Rutte hoeft met... Uh, ...geen kampioen te worden dit seizoen. Nou, dat heeft hij ook weer wat, wat anders uitgelegd. Hij heeft gezegd, sportief gezien zijn we er zeer aan toe... ...maar het is financieel niet noodzakelijk. Als we nu worden naar de Champions League gaan, kunnen we wat meer investeren... Maar ja, nou, dat zijn de hij eigenlijk een beetje heeft gezegd. Maar als je tussen de regels doorluistert. en je luistert ook vanochtend op het vliegveld nog, nog een beetje mee. dan kom je er eigenlijk wel achter dat ja, het woord gedogen. nu voor de derde keer en de laatste keer gebruikt. dat dat eigenlijk het beste is. Er is geen andere oplossing. Dat was afgelopen maand dat ik als Vergadese auto op de hefgang had geparkeerd. en gezegd had: jongens, ik ga het doen voor de komende dagen in combinatie met Rusland. dan was, er een, uh, dan was hij met een arm ontvangen. Ja, overigens val je af en toe uh, hinderlijk weg. Uh, we gaan het langzaam afronden. Ik, ik wil even nog van je weten hoe Valencia denkt over PSV. Nou, PSV wordt toch heel serieus genomen. Omdat het een ploeg is die natuurlijk toch veelvuldig in de politiek actief is geweest. Koploper is geweest. Maar uh, het is duidelijk: uh, Valencia uh, ja, komt wel met een heel sterk elftal. Maar zal niet tot het uiterste gaan. Omdat hier. Vooral gewoon de derde plaats in de competitie geldt. Die geeft namelijk weer recht op het spelen van Champions Week. En dat is het kampioenschap van Spanje voor de rest, uh, buiten Barcelona en uh, Real Madrid. Dat is het belangrijkste. Maar de wedstrijd wordt wel serieus genomen. PSV wordt serieus genomen. En dat staat wel degelijk gewoon een, uh, een, een, een goed elftal morgenavond met grote verdessen aan boord. Oké. Okay. Dankjewel, we hoor je morgen weer. Ronald van der Geer was dat over uh, Valencia PSV-wedstrijd van morgenavond. Net als Twente trouwens. Dat in Enschede in de achtste finale van de Europa League. Uh, dus speelt tegen Schalke 04. De 6-2 overwinning van de Tukkers tegen PSV ligt nog vers in het geheugen. Maar dat zal Twente tegen de buurman uit de Duitse Gelsenkirchen morgenavond niet direct helpen. Vanmiddag waren de beide trainers Steve McLaren en Huub Stevens aanwezig in de grolsvesten. Net als een oude bekende van Stevens, Twente middenvelder Willem Jansen... wordt een bijdrage van onze verslaggever te plekken, Frank Wielaert. Twente verraste Nederland en PSV met de manier waarop het met 6-2 won afgelopen weekend. Twente trainer Steve McLaren weet dat het uniek was... en dat Twente de lat nu hoog heeft gelegd voor zichzelf. De performance in, in, in Eindhoven, de performance, de resultaat... He, uh, they gebeuren very, very rare in your career as a player of a trainer. The pleasing thing was that's what we are capable of doing. That's how we are capable of playing. Now we need to do that consistently. Schelke trainer Huub Stevens relativeerde de Hollandse Euforie. Natuurlijk eh, heb ik die wedstrijd in eh, <coughs> PSV Twente heb ik eh, gezien. Maar we hebben ook een andere wedstrijd gezien. Dus, eh. Steve McLaren relativeert het zo. We winnen een game like that, En we collect the same three points that we win the week before when we beat Utrecht here one nil. It's still only three points. Maar even later heeft Hub Stevens toch een piepklein complimentje voor FC Twente in huis. Ja, de Twente wint bij PSV met 6-2. Dat doe je niet iedere week, hoor. Dus uh, ja, en wij verliezen bij uh, bij Freiburg. En dat doe je ook niet iedere week. Een pijnpunt. Schalke pakt uit de laatste vijf competitieduels één heel punt. Het gaat dus niet zo goed. Maar dat zegt niets over de wedstrijd van morgen in Enschede. Een krachtsverhouding dat is heel erg moeilijk. Ik vind dat uh, ook niet relevant, want morgen dat is toch een wedstrijd op zich. En uh, wij gaan toch, toch proberen naar onze kwaliteiten te voetballen. En dat wil Twente natuurlijk ook doen. Schalke doet dat zonder Europees en Bundesliga-topschutter Klaas-Jan Huntelaar. Nog niet helemaal hersteld van zijn botsing met Mening tijdens Engeland-Nederland. Nou, je mist uh, uh, iedere speler die uh, of geschorst is of uh, geblesseerd is. Maar ja, we hebben ook een selectie en, uh, die groot genoeg is om bepaalde spelers uh, te vervangen. En nou ja, Goed... Uh, Natuurlijk mis je niet graag je, je topscorer, maar als dat uh, niet is, dan is dat niet. En uh, het gaat hem veel beter, maar nog niet goed genoeg. Dus daarom hebben wij vanochtend ook besloten om hem niet mee te nemen. Twente middenvelder Willem Jansen. Ja goed, het is natuurlijk al de topscorer en uh, ik denk de beste speler aan hun kant. Uh, ook Europees gezien heeft hij volgens mij uh, ja, bijna... Uh... 75 van de doelpunten gemaakt. Alleen, ja, je weet, zo'n club uh, heeft zoveel spelers achter de hand nog... dat, uh, dat ze dat, uh, denk ik, heel makkelijk weer in kunnen vullen. Dus, um, ja, het is, het is voor ons zeker wel uh, goed dat hij er niet bij is. Maar ik denk dat ze dat wel uh, adequaat weet op te vangen. Jansen kent Stevens nog van vroeger. Jansen sprak met hem over zijn overgang van VVV naar Roda. Nou, ik was toen, uh, geloof ik, 20. Ik kwam van VVV in de eerste divisie. Um, nou, hij heeft mij... Um, uh, ja, naar Roda gehaald. Uh, in ieder geval, hij was toen de trainer. Ik heb met hem gesprek gehad uh, voordat ik uh, tekende eigenlijk. En, uh, ja, hij zag mij toen als opvolger van uh, Kemi Augustin. Uh, ja, wat mij heel erg uh, aan, aan hem, uh, in hem aansprak. Dat, ja, dat zijn bevlogenheid uh, dat, dat ook ja, hoe iedereen hem kent, denk ik, van... Uh, ja, heel bevlogen over, over en uh, Hij maakte ze heel enthousiast. En dat, ik had eigenlijk het idee dat dat ook een trainer was die me echt uh, heel veel beter kon maken. En, ja, daarom wilde ik toen absoluut, uh, absoluut naar Roda gaan. Op het moment dat ik tekende ging naar, hij uh, naar Schalke. <laughs> dus uh, ik heb niet met hem gewerkt. De supporterskernen van Twente en Schalke kunnen het meer dan goed met elkaar vinden. En we mogen dan ook een voetbalfeestje verwachten morgen. A, a een football voetbalatmosfeer. Uh. Een heel vriendelijk atmosfeer, een party atmosfeer. Het is wel prettig, want de defensie goed met elkaar omgaan. Morgen zal er een fantastische atmosfeer zijn van beide supporters. En uh, we hopen een heel goede spelen. Well. MUZIEK am en shiny happy people bijna 5 voor elf. Gertjan Verbeek is verbaasd over de kritiek die er op hem is na zijn aanvaring met een vierde official. Het gebeurde in de wedstrijd tegen Herakles afgelopen week Dat uh, zei hij allemaal vanmiddag in Alkmaar. Verbeek is inmiddels al volop bezig met uh, de wedstrijd van morgen natuurlijk, want dan komt Oudinese op bezoek in de achtste finales van de Europa League. Die competitie is een van de drie doelen die bij AZ nog overeind staan. Gertjan Verbeek. Wij willen graag bovenin mee blijven doen. We willen graag uh, in Europa League uh, een ronde verder komen. En we willen graag uh, de finale van de beker uh, halen en met het liefst winnen. Het is een leuk, leuke week voor de Nederlandse clubs toch hè? We spelen tegen Schalke, tegen Udinese en Valencia. Kun je toch even duiden uh, waar denk jij dat wij staan met de Nederlandse clubs? Nou volgens mij... Uh stijgen weer op de lijst van de UEFA. Dus dat geeft aan dat de Nederlandse clubs het de laatste jaren nog niet zo slecht hebben gedaan. Kun je tegen kritiek, mits die gefundeerd is? En ligt er wel een beetje aan wie het geeft. Nou, veel mensen, los van het feit of jij afgelopen zaterdag uh, onheus bejegend bent... gaat het ook om de manier hoe jij de vierde man Jochem Kamphuis benadert. Vind je dat zelf, als je terugkijkt, dat je zegt, dat moet ik niet doen? Nou, als je het niet erg vindt, wacht ik eerst vrijdag al even af. Ja? Ja. En je kunt niet zeggen of je er bijvoorbeeld spijt van hebt... of dat je als je terugkijkt, dan denk, nou dan moet ik de volgende keer toch die emoties meer onder controle houden. Het is iets wat heel erg leeft, hè? De voorbeeldfunctie van get jan van ben. Ja, we hebben een hoop moraal hier in Nederland en ik vind het prima. Ik heb geen spijt van wat ik heb gedaan. Er zijn al te veel mensen die de boel besodemeteren en, uh, en bedonderen. En dat is uh, vind ik een veel kwalijker zaak als de manier waarop... Uh, dat jij uh, boos bent, daarin nog wel uh, nette taal gebruikt. Dus ik heb mij niet rare taal gebruikt. En dat het inderdaad wat agressief overkomt. Dat heeft inderdaad te maken met mijn uh, mimiek en uh, de, mijn postuur. En uh, het feit dat je boos bent, maar volgens mij... Uh, heb ik keurig behandeld handen thuisgehouden. En zeker de manier waarop ik het veld in eerste instantie verlaten heb... dat getuigd dat ik mijn aardig onder controle had. En het was een bewuste actie om boos te zijn en kwaad te zijn. nadat nou, dat wat er was voorgevallen. Je wijst wel met een vingertje. En het gaat voornamelijk om... Je hebt een voorbeeldfunctie je bent het boegbeeld van de ja. koploper in de eredivisie. Ja, en volgens mij is het is de eerste keer. En volgens mij moet je mensen die zaken zaken bezodemieten en bedonderen en beliegen... die moet je aanpakken. En daar heeft volgens mij het kabinet ook uh, aangegeven... dat je bij inbraak ook wat meer voor jezelf op moet komen. Zeg het, jan Verbeek tegen uh, Joep Schreuder. Even het spoorboekje voor morgen. Extra uitzending, NOS Langs de Lijn. Met Jack van Gelder op deze stoel vanaf 7 uur. Dan Twente tegen Schalke 04. 5 over 9, Valencia PSV. En tegelijkertijd AZ tegen Udinese. Wat een mooie voetbalavond wordt het morgen. Goed, zometeen met het oog op morgen. Gepresenteerd door Clary Polak. Nog een heel fijne... Avond. Politiek roerige tijden. Onderhandelingspunt 1. Bezuinigen, hervormen, linksom of rechtsom. Dus nu niets doen is geen optie. Elke zaterdagochtend. De politieke stand van het land. In Troskamer Breed. Deze crisis is veroorzaakt door de allerrijksten op aarde. Die in New York ergens in een zakenbank zitten. Luister, zaterdagochtend van 11 tot 12. We gaan terug naar de gulden. Troskamer Breed. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.